9 uur. 9 Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De afgelopen drie jaar werd er 101 keer een melding gedaan... bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg... waarbij het ging om het overlijden van een baby vlak voor... tijdens of vlak na de geboorte. En dat zijn er gemiddeld 33 per jaar. Dat meldt meld RTL Nieuws... dat na een jarenlange juridische strijd de cijfers heeft gekregen... over calamiteiten. Daarbij is trouwens niet altijd sprake van een fout van een zorgverlener... Het kan ook gaan om falende apparatuur. De VS waarschuwt Amerikanen die deze zomer naar Amerika willen voor aanslagen bij grote evenementen. Als voorbeeld noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken het EK Voetbal in Frankrijk. Reizigers zouden ook risico lopen bij toeristische trekpleisters en in het openbaar vervoer. Ook waarschuwt Amerika voor een mogelijke aanslag tijdens de Wereldjongerendagen in het Poolse Krakau... De organisatie van het katholieke evenement... verwacht ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. Een aantal prominente VVD'ers... wil bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar niet op de lijst staan. Onder wie minister Schippers. Ook oud-Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg stopt ermee. Verder zijn er ministers en een staatssecretaris van de VVD... die er na de verkiezingen mee ophouden. Het zijn Henk Kamp, Melanie Schultz en Stef Blok. Defensieminister Hennis wil wel door... De VVD maakt in november bekend welke kandidaten in welke volgorde op de VVD-lijst komen. En als het aan minister Dijsselbloem ligt, stelt de Rotterdamse burgemeester Abu Talib zich kandidaat om lijsttrekker te worden van de PvdA. Vorige week zei Abu Talib dat hij niet de strijd wil aangaan met de huidige leider Samsom. Maar dat hij het eventueel wel zou willen opnemen tegen vicepremier Ascher. Dijsselbloem zei bij RTL Z dat de burgemeester niet moet wachten totdat iemand zich gaat terugtrekken. Volgens de minister heeft Abu Talib duidelijk de ambitie... om lijsttrekker te worden van de PVDA. Het weer in het Noordoosten kan mogelijk nog een bui vallen... en de rest van het land blijft het droog. Morgen vrij warm, 22 tot 25 graden. Vooral smiddags buien met kans op onweer. En dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. <middels>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 Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar CFM Jazz. Het eerste nummer wat ik draaide was van Donny McCaslin. Het komt van zijn album Fast Future uit 2015. En hij speelt op Nordsie Jazz dit jaar, op zaterdag 9 juli. En Nordsie Jazz is waar uh, deze uitzending over gaat. Ik heb een, uh, een, uh, ja, een compilatie gemaakt van 20 artiesten die op zaterdag 9 juli gaan optreden... En de eerste daarvan was Donnie McCaslin. Hij is al twintig jaar een, een, een jazzartiest, een saxofonist. Hij speelde onder andere met muzici als Maria Schneider. Hij heeft drie keer een uh, Grammy-nominatie gehad... Uh, in onder andere beste instrumente instrumentele jazz-solo. En sinds uh, 2016, begin 2016 weet iedereen wie hij is... want hij speelde een hele belangrijke rol op David Bowie's laatste album Blackstar... Volgende nummer wat ik ga draaien is van Hiromi Uwara... een Japanse jazzcomponiste en pianiste. Ze is bekend om haar virtueuze techniek en energieke live optredens en ze mixt een aantal muziekstijlen, zoals post-bop, progressive rock, klassieke muziek en jazz fusion. Ze wordt daarom ook gezien als een van de meest inventieve en inspirerende uh, pianisten van uh, deze tijd. U gaat luisteren naar een uh, nummer van haar vierde album Spark waarop zij samenspeelt met Simon Phillips en Bas Anthony Jackson. Het nummer heet Indulgence. Iromi met het nummer Indulgence. Het leuke aan het maken van zo'n uh, programma met als thema Noordje Jazz... is dat je heel veel onbekende artiesten tegenkomt. Je begint met zo'n lijst uh, die in zo'n programma staat en je denkt... wie zijn dit? Dan ga je op zoek naar die muziek... en dan ga je die nummers uh, vinden, ontdekken. En dan zitten er uh, echt hele mooie nummers tussen, zoals uh, Iromi dus. Maar ook de volgende artiesten. Dat is Cecile McLaurin-Salfan een Amerikaanse zangeres, um, geboren in Miami... met een vader uit Haiti en een Franse moeder. Ze is al heel vroeg begonnen, op uh, de leeftijd van vijf... met uh, het bestuderen van klassieke piano... en begon te zingen toen ze acht was in, een, uh, in het koor van Miami. Ze is later naar Frankrijk verhuisd... Um, is daar uh, klassieke en barokke uh, stem gaan studeren... aan het conservatorium, maar ook rechten. En ze is een... Um, ja, ze is een, uh, ze is een uh, hele grote artiest aan het worden. U gaat luisteren naar um, het nummer Leftover. Het komt van haar album For One To Love uit 2015. Cecile mclaurin solfon Zie Cecile De volgende artiest is van Nederlandse bodem. Het is Maartje Meijer. Zij maakte haar debuut in 2013 met een uh, album Virgo. En daarin uh, maakte ze gelijk grote indruk op... Uh, in ieder geval de Nederlandse podia en de Nederlandse recensisten. Naast, uh, naast optreden maakt ze ook zelf muziek. Ze componeert muziek. En dat doet ze onder andere voor de New Amsterdam Voices... en de Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, Inner Circle, waarin ze een, uh, een bijzondere combinatie van pop en filmische jazz maakt. Ze speelt hierop samen met de saxofonist Maarten Hogenhuis, bekend van de band Brut, pasklarinetist uh, Joris Roelofs, contrabassist Tobias Boer en dr drummer uh, Juan Tirol Amigo. En op Noordzee Jazz um, wordt de band aangevuld met de grote gitarist Jesse van Roeler. U gaat luisteren naar Father Mother. your safety. Maartje Meijer met haar nummer Father Mother van het album Inner Circle. volgende nummer is ook van Nederlandse bodem en van een Nederlandse band. Het is de band Braskiri. Braskiri is een, um, een band opgericht door Bert Logs en Dirk Baldhuis. En zij spelen daarop samen met de um, met tenor uh, Steven Grenley en Wim Kegel. Ze hebben een album gemaakt, dat heet Killing the Mozzarella. Een hele rare titel, maar dat komt door een uh, tournee die Bert Logs in Italië had... waar hij op een gegeven moment bij het ontbijt een zakje met mozzarella probeerde open te maken. En ja, net zoals hier in Nederland, dat zit in een plastic zakje. En dat moet je opensnijden en daar spat het water uit. En zo kwam hij op het idee van, ik heb de mozzarella omgebracht. Heel grappige titel... Het nummer, um, eigenlijk het album staat vol met improvisatie van jazz. En ze laten ja, op een hele mooie manier zien wat jazz tegenwoordig ook kan betekenen. Killing the Mozzarella van Braskiri. Killing de mozzarella. Het volgende nummer is ook weer van een Nederlandse artiest. Er zijn veel Nederlanders dit jaar op North G Jazz... en uh, ze maken prachtige muziek. Het is de pianist Wolfert Brederode. Hij maakt al jaren innovatieve muziek... waarbij jazz en klassiek elkaar regelmatig kruisen. Hij heeft in 2016 een nieuw, nummer, een nieuw album uitgebracht. Dat heet Black Eyes. Daar zal hij ongetwijfeld uh, veel nummers van gaan spelen op uh, North G Jazz... Ik heb een nummer uitgekozen van een album uit uh, 2006. Het album heet One, waarop hij samenspeelt met Joost Leibaard op drums. U gaat luisteren naar Springtide van Wolfert Brederode en Joost Leibaard. vergezeld door Joost Leibaard. volgende artieste is Arel Besson. Arel Besson is een um, Franse trompetiste, bandleider, dirigent en componist. In 2014 werd ze de Franse uh, muzikanten van het jaar... en ontving ze zeker ook de Django Reinhardtprijs. prijs Ze heeft een um, aantal uh, grote albums gemaakt, Prelude... wat ze samen met de gitarist Nelson Verras maakte. Um, ze maakte in... 2016 ook een uh, album, dat heet Radio One. En ze heeft een uh, nieuw album gemaakt met het Harel besson Quartet waarop zij uh, vergezeld wordt door de zangeres, de Zweedse zangeres Isabel Sörling. En daarover schreef ze... Er is eigenlijk niets aangrijpender en diepgaander dan de menselijke stem. Ik heb dit project kunnen ontwikkelen uh, met een zoektocht naar de juiste zangeres... waar ik twee jaar over heb gedaan. Ik wilde iemand die zowel kon improviseren als teksten kon vertolken... Eerder op een popmanier en dat beheerst Isabel perfect. U gaat luisteren naar het, uh, naar het nummer No Time To Think uh, van het R.L. Besson Quartet en het album heet Radio One. El Besson, Franse trompetiste, componiste en bandleider. volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Robin Nolan. Robin Nolan treedt dit jaar op samen met de Nederlandse altsaxofonist Benjamin Herman. De man die ook natuurlijk met New Cool Collective optreedt. Toen deze doet met de zanger en pianist Daniel van Picard. Hij doet gastoptredens bij Typhoon, het jazzorkestra van het concertgebouw. En deze keer is hij uh, met de Gitarist Robin Nolan aan de slag. Robin Nolan is, een, uh, is, een, uh, is geboren in Vietnam. Heeft met zijn ouders de hele wereld overgetrokken. Heeft in, uh, heeft in Engeland een opleiding gevolgd. En is eigenlijk... Uh, zijn eigen succes heeft hij gecreëerd. Hij heeft eigenlijk geen grote platenmaatschappij achter zich staan. En heeft met het Robin Nolan trio over de hele wereld al opgetreden. Op verschillende festivals zoals in Montreal, Barcelona. Maar ook al eerder op het Sea Jazz Festival. U gaat luisteren naar het nummer, dat heet Ravi. En het komt van het album Gypsy Blue uit 2013 van het Robin Nolan eh, trio. Robin Nolan, three on number The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. They solemnly convene to make the scene which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down And over and across Romance's boss Guys talk girl talk It happens everywhere Eyes watch Girls walk With tender loving care It's keeping track of the pack Watching them watching back That makes the world go round Watch that sound Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls buy.